Nu de hoogste korting tijdens de super vroeg sale. Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgang balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. 10 uur, goeie Het laatste nieuws krijg je van Michiel Storm. Goedenavond. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen... door een storing in hoogspanningskabels. Die kunnen toch al weinig hebben... omdat ze om de haverklap worden bestookt door Rusland. De grootste problemen zijn in Kiev. Daar zijn alle metro's uitgevallen. De metrostations blijven open. Ze worden gebruikt als schuilkelder. Marokko heeft het leger ingezet om mensen te redden... die in de problemen zijn gekomen door overstromingen. Die zijn het gevolg van heftige regenbuien. Vooral in het noordwesten van Marokko... kwam men met bakken naar beneden. Er zijn al 20.000 mensen geëvacueerd. De scholen blijven de komende dagen dicht. Een gerestaureerde muurschildering in een kerk in Rome is een nationale ruil geworden. Het gezicht van een engel zal veranderd zijn in premier Meloni. En de linkse oppositie denkt aan opzet. Dit is regelrechte propaganda, luidt de kritiek. De oppositie eist een onderzoek en actie van de minister van Cultuur. En in Apeldoorn is gezocht naar een fietsende winkeldief. Opvallend is dat hij tijdens een vlucht een panty over zijn hoofd had getrokken. De politie had gewaarschuwd om de man niet zelf te benaderen... maar 112 te bellen. Ondanks een zoekactie is de winkeldief niet meer gevonden. Het weer van weer online. Lokaal mondregen, maar op de meeste plekken droog. Temperatuur daalt vannacht tot min 1 in het noordoosten. Er kan het glad zijn. Morgen bevolkt met soms regen. Van noord naar zuid wordt het 0 tot 7 graden. Op de weg is het lekker doorrijden. Geen vertragingen gemeld via Flitsmeister. Wel een snelheidscontrole op de A12 richting Arnhem. Let op bij Zevenaar. hectometerpaal 142.1. En de A35 richting Hengelo. Daar staan ze bij Enschede te flitsen bij 69.0. May I have your attention, please? right now. Q-music. and zero's hits. Vincent Pronk. Yes, welkom. Zometeen een leuke hit uit de Zero's. Le Grand komt eraan. Put your hands up for Detroit. En eerst uit de 90's. Dit is Fool's Garden. 90's en Zero's. 90's en Zero's hits. Get the March.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 yellow lemon tree. I love this city En put your hands up for Detroit. Handen omhoog voor iedereen die een lekkere zaterdag heeft. 90s en zero's hits. Welkom. Hey, gezellig jongens. Zaterdagavond bij Q Music. Vincent hier met alleen maar hits uit de 90s en de zeros. Tot middernacht. Lekker begonnen. Volks Garden uit de 90s. Lemon Tree, net nog verder Le Grand uit de zero's. Leuk berichtje van Lenneke binnen. Lenneke die zegt: hey, avond Vincent. Ik heb al heel lang geen Q geluisterd op zaterdagavond. Maar wat draaien jullie een lekkere muziek? Lenneke, dankjewel. Wat leuk om te horen. Ze was aan het genieten van Crisco's Amsterdam. Nu 90's en Zero's. Meerte is er ook bij. Onderweg naar een feestje van haar beste vriendin. Ze wil de auto niet uit vanwege deze lekkere muziek. Blijf nog even lekker zitten. Er komt nog veel meer leuks aan. Maar er wordt ook nog gewoon gewerkt. Luc is de strijder. Die begint aan zijn nachtdienst. Druk aan het werk met collega Valerie stuurt hij. En Valerie, dat rijmt op Queen B. En Jay-Z, die hoor je zo. Terug naar de Zero's met Crazy in Love. Eerst met de 90s. Dit is Lenny Kravitz. 90s en 0s hits. Uh -oh, uh oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. with the rock, handle like Ben X -O. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything I bling yo. Star like ringo, war like a green porret. wreck, crazy, bring your whole set.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 Be so cool. crazy, baby Can't say Jay-Z back you and crazy in love. 90s and zero hits. We zijn ook nog een beetje aan het afkicken van de 90s week, laten we eerlijk zijn. Het was een lekker weekje, de Q-type van de top 500 van de 90s. Hopelijk heb je net zo genoten als ik. Alleen maar hits uit de 90s de afgelopen week. Ik ben zelf geboren in 96, maar het viel me op dat ik gewoon alles woord voor woord kon meezingen. Gisteren natuurlijk de ultieme ontknoping van de lijst, met natuurlijk op nummer 1 DJ Paul Elstak en Rainbow in the Sky vertrouwd. Maar Paul Elstak was niet de meest genoteerde artiest, want die eer was voor Marco Borsato. Nou, Marco stond met 10 liedjes in de Qtel 500 van de 90s. Niemand stond er zo vaak in als hij. En ik weet niet hoe het kan, maar afgelopen week, als ik de radio aanzette tijdens die 90s-lijst, dan viel ik elke keer in een liedje van Marco. En dat was lekker! Ik dacht meteen, ja, die radio harder, lekker vals meezingen. Laten we dat nu ook nog even gaan doen, toch even afkicken. De grootste stijger van de afgelopen week in de Qtel 500 van de 90s. Marco Borsato is nu bij Q. Het is al laat, veel te laat. Zouden we ons om hetzelfde gaan? Hoeven wij niet? Kitten bij Q Music en Hall again tot middernacht. Alleen maar hits uit de 90s en de zeros, zometeen nog veel meer. Maar herken je ze ook achter de voeren? rewind the 90s. Yes, we spelen Rewind the 90s. Let op, je gaat een liedje achter de voeren horen, een klein stukje ervan. En aan jou de vraag: welke is dit? Mocht je het weten, stuur het meteen in de app van Q Music. Gewoon even de titel en artiest. Dan maak je kans op een fantastisch Q-prijzenpakket. Klaar voor? Komt-ie. Ja, dat is goed te doen, toch? Mocht je het weten, stuur het nu in de app van Q. Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe.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 Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds. Ontdek het op secondlove.nl Het zijn weer de bizarre dagen bij Simpel. Dat zijn deals die je eigenlijk niet kan laten liggen. Zo scoor je een tweejarige Lebara met 10 gig... tijdelijk met 150 euro cashback.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 Harry Styles, together, together. Van 16 mei tot en met 5 juni. Team sensationele avonden in de Johan Cruijff Arena. Met special guest Robin. Check voor meer informatie hstyles.co.uk. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ettensoep van Unox. Een dampende kont tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan...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 Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Half elf, goede avond. Kielverkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel een flitser op de A35 richting Hengelo. Let even op bij Enschede als je daar rijdt. Hekt de 69.0. Hoi Lois. Hoi. Goeie avond. Ja, goed. En bij jou? Ja, wel lekker. Ik zit in de studio. Waar ben jij? Ik zit nog in de auto te wachten, want ik kwam net thuis. En uh, toen belden jullie. Dus, nou, dan gaan uh, uh, we lach. snel door. Ik kan je snel naar binnen. Even kijken. Je hoorde net een uh, liedje achter tevoren uit de 90s. <tied> nou, Lois, wat denk jij dat dit was? Ik denk dat dit Killer Queen van Queen is. Killer Queen van Queen. Uh. Ach, dat is niet goed. Ah, oh, jammer. Toch bedankt voor je poging. Ga snel naar binnen oh, en lekker de radio goed. aan. Hoi hoi. Dank je wel. Maar wat is het dan wel? Je kan nog even een poging wagen in de Q Music app. Q with you. Ja, kom maar op dan, Vincent. Ga ze erop met die hits. Let's go. his days like de Red Hot Chili Peppers Back Your Music Snow uit 2006. We gaan even kijken wat voor liedje uit de 90s je net achter tevoren hoorde. hoort. Rewind the 90s. Hey Alam, goedenavond. Goedenavond Vincent, hi. Nee, je bent een van de strijders die gewoon lekker aan het werk is op zaterdagavond? Ja, zeker weten, zeker weten. Dat moet ook gewoon gebeuren. Ja, en, uh, <laughs> en jij rijdt op de bus nu, hè? Ja, nou nee, ik sta op dit moment staan in de café op, op, op Zonne Station. Ja, uh, Ik had nog eventjes uh, 20 minuutjes pauze en uh, ik, sta, ik stapte net de bus uit... toen dus ik het voorbij komen en denk van nou ja, ik moet het toch wel even insturen. Ja, staan ook <lacht> aan in de bus vanavond. Ja, altijd. Geweldig, Heb je in de bus. leuk. En waar rij je ongeveer rond? Waar kunnen we stand vinden vanavond? Ik, uh, ik rij in de omgeving Zwolle. Omgeving zwolle. Dus er worden veel dronken uh, ja. mensen vanavond in de bus op zaterdagavond. of niet. Oh, Ik vertrek uh, ik, uh, ik zo meteen uitvollen, Dus ik denk dat het nog wel eventjes <lacht> meegaat. Ah, Oké, okay, oké, okay, top. <lacht> nou, we gaan even kijken wat voor liedje je net achter tevoren hoorde. Dat klonk zo. Net zei Loïs al van Dit uh, is Killer Queen van Queen. Dat was helaas uh. niet goed, maar alam. Wat was het dan wel? Ja, bij mij kwam het heel duidelijk over als freedom van George Michael. Dat zou deze zijn. Nou, nu hoor ik het. Alan, gefeliciteerd met het Q-prijzenpakket! Dankjewel! En een hele fijne avond, werk ze! Dankjewel, hoi hoi! Let's get into it. it.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 De Black Eyed Bees back Q, and, and, and, and let's and get and it started. Oké, oké, genoeg. We gaan even een uh, rustmomentje inbouwen. Het is ook goed om even op adem te komen, niet alleen maar gas geven. Zometeen geven we alles, zometeen hoor je Komodo. Waanzinnige transplaat, Maro Picato uit het jaar 2000. Maar eerst, ook prachtig, deze van Savage Garden uit de 90s. Truly, Madly, Deeply, Back You Music. I'll be your dream, I'll be I'll be your fantasy I'll be your hope I'll be your love Be everything that you need I'll love you more With every breath Truly madly Deeply do I will be strong I will be faithful Cause I'm counting Oh. Um.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 Een speciale uitvoering met luxe als basis. En tot wel 4000 euro voordeel. Nu leverbaar vanaf 36.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com. Kies voor graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en graan. Leef je uit? Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Opnieuw nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl. is a summer